Op het combineren van de functies van politiek leider en voorzitter was toen in de partij kritiek. Onder andere Esther Ouwehand, het andere Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, vond dat de twee banen niet gecombineerd moesten worden. India heeft duizenden militairen extra naar Kashmir gestuurd in verband met de onlusten van gisteren, waarbij zeker 15 doden vielen. Islamitische betogers gingen de straat op na berichten dat er in de Verenigde Staten Korans in brand waren gestoken en verscheurd. Ze vielen onder meer overheidsgebouwen en een christelijke school aan. De politie greep hard in en schoot met scherp op de menigte. Vanwege de gespannen veiligheidssituatie ligt het vliegverkeer van en naar het Indiase deel van Kashmir grotendeels stil. In het gebied is ook een avondklok van kracht. Het weer bewolkt en regenachtig met een stevige zuidwestenwind. Aan zee is die wind vrij krachtig tot hard. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Hey, go, This is a song for you. Jimi Hendrix. Stevie Ray Vaughan. Robert Johnson. Charlie Patton. Let's go on and on. Memphis, Minnie, Minnie Rippetson, Sister Puma, Tammy Terrell, and Karen Carpenter. Mm -hmm. Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, your memory still lives on in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 Ik heb zo uh, iemand, zelfs uit, uh, van Joop van de Ende-producties, die uh, optreedt, die heeft in Siske Drat gespeeld. Oké. Okay. En uh, die jongen deed het helemaal geweldig, dat was Roordi en een meisje van piano uit Velsenbroek. En Sven Duif uit Velsenbroek heeft ook al een keer opgetreden in het Kika Artiestengala. Okay. En hij heeft bij hem in de klas gezeten. Dus hij treedt gewoon, uh, heeft net opgetreden. Fantastische show van 20 minuten gegeven. Dus jury was ook helemaal omver van de stoel. En uh, die jongen is ook echt vooruit gegaan. Dat merk je gewoon. Want dat was echt toen. Dat was zo'n klein uh, jongetje. Ja, ja. Met, met het brilletje op. En ja, ja, ja, ja. Die, die kennen we nog. <laughs> Geweldig. <laughs> dus uh, die heeft meegedaan aan Kunststijnen. En zometeen hebben we nog drie deelnemers.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 Nou, ja. Natuurlijk gaat het een keer mis Maar uh, wanneer ja, dat We, zou klop, misschien we kloppen dat even of? af ja, zo, ja, op dit ja, moment ja, ja. gedaan <laughs> Bij deze Nou het is uh, 7 over 3 10 over 3 ga je weer beginnen Dus ja. ik zou zeggen Snel je terug naar het Raadhuisplein. Heel erg bedankt Alvast even Kom voor nu in ieder geval allemaal erheen En uh, het duurt tot uh, Tot 4 uh, uur uh, Duurt de show En om kwart voor 4 gaat er iets heel speciaals gebeuren. En ik denk dat heel stond erbij moet zijn okay. Het is nog nooit vertoond in een muziekpavillon. <laughs> nou dan uh, <laughs> Nou zet uh, En wij weten het Dit is de moment Zet CFM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 de sportvelden van Zuid-Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Nou, wat er in ieder geval gebeurt uh, is de eerste thuiswedstrijd van de dames 1. En dan heb ik het over hockey. Zij speelden op het kopje vanochtend, uh, nee vanmiddag rond kwart voor 1 tegen Huizen. Nou, zometeen gaan we even kijken hoe zij uh, gespeeld hebben. Gaan we even bellen naar het clubhuis. De heren 1 die spelen uit tegen H.D.M. Uh, die wedstrijd is als het goed is om half drie begonnen. Dus de eindtijdslag hebben wij nog niet. Maar dat uh, zullen wij uh, u zometeen natuurlijk wel melden. Nou, gaan we ietsje verder kijken dan alleen... Uh,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 Dus uh, nou, zometeen uh, hoort u daar natuurlijk ook meer over. En uh, in ieder geval ook muziek hier bij Zondag in Kinnemeland. Yes! All I can ever be to you is the darkness step we know And this regret I got a custom to you Once it was the ride when we were at our high Waiting for you in the hotel at night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 Stress man when there's so many real things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall. So, this is an inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next bears, or the warmer. So, I can't I play myself again, should just be my own bed. Some of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 Tussenstanden en eigenlijk ook einduitslagen van de Jubiler League. Vrijdag zijn er een paar wedstrijden gespeeld. RBC Roosendaal speelde thuis tegen FC Zwolle. Daar werd het 0 tegen 1. Fortuna Sittard speelde, speelde thuis sorry, tegen FC M. En daar werd het 1-3. En Helmond Sport nam het op tegen FC Eindhoven. Dus het, ja, dat was een beetje een Brabant onderrondje. Daar uh, werden de punten verdeeld. Daar werd het 1 tegen 1. Nou, AGO VV Apeldoorn speelde tegen RKC Waalwijk. Daar uh, werd er 5 veel gescoord. 5 doelpunten in de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 Said, I just died. Crew. En het uh, ja het prachtige nummer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 Nou, ze zijn dus vanochtend vroeg al gestart. Want anders kan je nu niet al klaar zijn, zeg maar, met het, met het toernooi. En hij is dus geëindigd in totaal met min 1. En dat was één slag beter dan luiten. En ja, hij zal dus ongeveer op de 45e plaats eindigen. Nou, op dit moment is het dus nog steeds bezig. Ik kan hier even kijken voor de live scoring. Uh, want ja, de beste, die zullen altijd rond een uur of half twee beginnen. En uh, ja, degene die hoge ogen gooit is Martin Keimer. Hij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 Gonzalo Castiano en Christian Nielsen. Nou, degene die vorig jaar heeft gewonnen, uh, Ross ja, Ros Fischer, die uh, staat nu op min 7. Uh, gaan we helemaal naar beneden.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 en hun bares zullen brengen. Maar nogmaals, ik ben daar niet bij, omdat allerlei dingen gewoon uitliepen. Het is hier ons. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben slechts één persoon. Hé hey Joop, ik heb begrepen 25 jaar keer 7. Dat is dus 175 jaar. <laughs> ja, nee. Hey, is... Je kan rekenen alleen. Aan. Ja, nee. Ik <laughs> ja, heb tussendoor even gerekend. Ja. Ja. <laughs> maar dat is ja, lang. Ja. Dat is echt... Ja, uh... ja, ja het, het Sondesmannekoer bestaat langer dan 25 jaar. Uh, en... De...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 Wat uh, ik, ik nog even zeggen over, over, die, over die open dag van de meneisje De Naaldorf, de Stolden Het was gigantisch druk en ik heb mensen uit Zandvoort gezien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 vrije ritten maken. Er zijn uh, mogelijkheden om een carousel te rijden. Dat betekent dat je met 16 paarden, 2 en 2, dus acht uh, rijden achter elkaar, bepaalde vormen gaat doen op muziek. Dat soort zaken zijn gewoon mogelijk bij uh, Stal en Aval. En dat ken ik niet bij de andere twee Zandvoetse uh, manesjes die, die, die, die we dan ook nog kennen in de gemeente. Is het niks voor jou, een beetje paardrijden? Want als ik jou zo hoor, dan denk ik uh, ik, ik, ik geniet ik, er echt van. Ik, ik, ik zal je eerlijk zeggen, uh, we hadden een paard, we hebben een paard.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 Ja, graag gedaan. En veel plezier uh, met jullie programma. Dank je wel. Komt goed. Hoi.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 We'll